De politie is massaal aanwezig en heeft de organisatie gevraagd de Houseparty te beëindigen. Inmiddels is de muziek uitgezet. Mogelijk maakt de politie een einde aan het feest als de bezoekers niet uit zichzelf vertrekken. De beschietingen tussen Turkije en Syrië vormen een bedreiging voor de hele regio, waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie Panetta. De VS probeert via diplomatiek overleg te voorkomen dat het grensconflict escaleert en de buurlanden erbij betrokken raken.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 Op het imitatiepiratenschip ontplofte een namaakkanon. Een matroos heeft de boot na het ongeluk naar de haven gevaren. De Japanse autofabrikant Honda heeft in de VS... voor de derde keer binnen een week auto's teruggeroepen. Het gaat nu om ruim 250.000 auto's van het model CRV. Een schakelaar in de deur kan vlam vatten. Een simpele reparatie kan dat risico wegnemen.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 De politie had de auto kort tijd later gevonden, maar de bestuurder was spoorloos. Hij meldde zich aan het einde van de middag op het politiebureau. De man reed zonder rijbewijs. Het weer, eerst nog mist, later overal zonnig en droog. In de middag ontstaan enkele stapelwolken. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt zo'n 15 graden. Na vandaag overwegen droog en af en toe zon. Het wordt iets frisser. Dit was het NOS-journaal. wat bladert. Het zijn wel heel veel bladeren. Eigenlijk te veel bladeren om te tellen. Maar toch, we gaan het proberen. Wat Janine, wat denk jij Als we nou naar die boom kijken, die beuk aan de overkant, hoe, hoe, hoeveel procent? Nou, ik denk toch zeker 75? Nee. Jawel. 75 procent? Verkleurd? Ja, als je kijkt hoe bruin die al is. Nou ja, de ja Ik denk veel minder. nee Ik ja? wou zeggen 15. maar dat is wel een jaar als ik eerlijk ben. Ja, die hele toppen. Kijk, dan alles is al helemaal ja, kaal is aan de bovenkant. Die hele toppen is wel een beetje bruin. Dat zegt een beetje Indian Summer-achtig zo. oh ja, dat hoort natuurlijk groen te zijn. Dat is waar. nou de, de bladkleuring is nu echt goed op gang gekomen. De ene boom is al hard op weg en de andere is nog behoorlijk groen. Maar die daar achter, Bo, achter de, achter ja, de vijver... Die is, die is een stuk groener nog, maar dat is ook niet dezelfde boom zo te zien vanaf deze afstand... En de, ja, daar staan een paar naaldbomen, maar die blijven natuurlijk sowieso groen. Kijk, bij de tulpenboom hier naast het kapitaal kun je het wel heel goed zien. Ja. Het is of geel of groen. Ja, daarin is het verschil gewoon veel groter. Het is niet één grote brei van bladeren. Maar dat is nog maar uh, 20 zou ik zeggen, geel. Da daarin geef ik je dan gelijk, Menna. Nou, U begrijpt hoe lastig het is. Uh, wanneer de bladverkleuring intreedt en in welke mate dat hangt af van een ingewikkeld samenspel van temperatuur en vocht en lichtintensiteit en bodemgesteldheid. Maar toch komt de uh, Mister Natuurkalender hemzelf, Arnold van Vliet, binnenkort naar de tekenrader en de eilegverwachting met de, let op, bladverkleuring verkleuringsverwachting. Jawel, eh, wanneer worden bladeren bruin? Wanneer vallen ze van de boom? Hoeveel procent van de berken hier bij het kapitol is binnen een week bruin? Dat soort dingen. Eh, zou eigenlijk, eigenlijk zou je zoiets voor mensen moeten hebben ook. Hoezo? hoezo? Ja, dat, heel, dat jij dan precies weet wanneer je kaal wordt, Menno. Oh, nou. <laughs> nou, daar zit ik nou op te wachten. Kom, ik ga naar binnen. De kaal, kaalheidsverwachting. Ja. Nou, heerlijk. Rijstleppingen, leuk. Alles over die bladverkleuringsverwachting natuurlijk uh, verderop in de uitzending. En we blikken vooruit op 10-10, de dag van de duurzaamheid. Wat doe jij uit? Nou, wat doe jij aan als je bijvoorbeeld een uh, kek jurkje wil kopen, maar hij moet wel... Groen zijn, dan heb ik niet over de kleur, maar over de duurzaamheid van een groen, zwart jurkje bijvoorbeeld. We gaan er naar op zoek. En verder, wie is de grootste vervuiler van Nederland? De uitslag van de vieze 50, een live columnist en een reportage over een van de hotspots van de Europese vogeltrek, Georgië. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Beatles klassieken deze week, maar gewoon een ouderwets lekkere overturen van Mozart. La Finta Giardiniera was dit uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Aan het begin van deze uitzending gaan we direct even de grenzen verleggen. We nemen u mee naar Georgië. Ook daar is de vogeltrek op dit moment in volle gang. Vaak gaat dat allemaal vrij onopgemerkt. Maar er is in Georgië één plek waar je al die trekvogels moeilijk kunt ontlopen. Langs de Zwarte zeekust passeren jaarlijks honderdduizenden roofvogels op weg naar het zuiden. En sinds vijf jaar worden die systematisch geteld door de Batumi Raptor Count. Opgericht door de Belgische student Brecht Verhelst. Verslaggever Roel Pauw is bij een van de grootste vliegshows op aarde van roofvogels. Also spotted eagle in there. Het is wel even stressen als er echt van alle kanten grote wolken roofvogels op de telpost afkomen. Somebody doing the eagles? De lucht is flink opgewarmd en uh, de trek van buizerds, arenden en wouwen komt nu goed op gang. You? De hemel boven het dorpje Sagalvacho is ingedeeld in vijf stroken. West 1 en 2, overhead en oost 1 en 2. En iedere teller neemt een groep vogels voor zijn rekening. Can someone count in west 1 or west 2? 722 Black Heights West 2. 74 Unibuzzards West 2. Midden over de telpas loopt een denkbeeldige lijn. hier voor mijn voeten langs. Van de Zwarte Zee in het westen naar de heuvels in het oosten. En dat is een smalle strook van niet veel meer dan een kilometer of vijf. En als de vogels die lijn passeren, dan yes. worden ze geteld. En 12 Step Buzzards West 2. Nou, ondertussen moet er ook nog met de telpost aan de overkant van het dal... dat is station 2 worden afgesproken wie welke vogel stelt. Anders mis je er misschien één of je telt ze juist dubbel. De tellers hebben een klein machientje in de hand... waarmee de bulksoorten worden geteld. Dat zijn bijvoorbeeld de wespendief, de steppenbuizerd en de zwarte wouw. Ik had net had ik, over de 100 wespendieven... en iets van 428 zwarte wouwen die overkwamen dat kun je niet meer op de hand uh, op vijf of 10 vingers natellen. Uh west want... spotted eagles. Meer dan 700 zwarte wauwen en dan nog een partij ...wespendieven, schreeuwarenden, dwergarenden. In hoeveel minuten? minutes? minuten? minutes. Uh yes, or less than 10 minutes. Uh, Waarom was dit uh, een heel Very broad secondary is een very narrow wingtip. Als When he was closer you can see the dark boa and then the very pale necklace. Simpel. <laughs> Uh, in dit geval was hij redelijk makkelijk, omdat het kleed eigenlijk alle kenmerken had die je ervan kan verwachten. De Batumi Raptor Count is vijf jaar geleden opgericht op initiatief van de Belgische student Brecht Verhelst. Een paar jaar eerder was hij tijdens een reis door de Caucasus hier in dit gebied terechtgekomen. En toen maakte hij mee, wat we hier nu met z'n allen ook weer meemaken... een werkelijk ongelofelijke vliegshow van duizenden roofvogels op weg naar het zuiden. Elk jaar passeren hier tussen de 800.000 en een miljoen roofvogels. Maar waarom juist hier? Um, de roofvogeltrek wordt eigenlijk enorm sterk geconcentreerd rond Batumi. Enerzijds door de ligging van de Zwarte Zee... die het moeilijk maakt voor roofvogels om door te trekken. Dan missen ze de thermiek die ze nodig hebben om op te stijgen. Inderdaad. De meeste soorten roofvogels die trekken eigenlijk op een passieve manier. bewegen hun vleugels nauwelijks gedurende hun trek doordat ze zweven op bellen van stijgende lucht. Maar die stijgende luchtbellen, die termiekbellen genoemd worden, die komen zelden voor boven zeewater. Dus ze zijn eigenlijk op veel plaatsen afhankelijk van landengtes. Um, en dat zijn dan de plaatsen waar ze ook zeer sterk geconcentreerd doorkomen. Waar komen de vogels vandaan die langs deze tractailpost komen vliegen? Um, de meeste roofvogels die hier doortrekken, komen uit Finland, de Baltische Staten en dan oostwaarts tot ver in Siberië, Kazachstan. En waar gaan ze naartoe? Uh, de overwinteringsgebieden hangen af van de soort. Uh, bijvoorbeeld de waspendief die overwintert in, uh, in tropische regenwouden, die vliegt naar West-Afrika. Uh, stappenbuizers die op open terreinen overwinteren, die vliegen tot in Zuid-Afrika. En andere soorten, zoals uh, zwarte wouwen. Die overwinteren vooral in het midden uh, oosten mm -hmm. De plek is uniek, zowel omwille van de aantallen als omwille van de diversiteit. Dankzij het feit dat die vogels hier allemaal langskomen, als het ware een soort stempelpost... krijg je een aardig idee van hoeveel er van elke soort voorkomen in Eurasië. Inderdaad, en uh, tellingen als deze hebben al voor verschillende soorten aangetoond... dat de schattingen van de wereldpopulatie eigenlijk veel te laag zijn. Um, en dat sommige soorten veel talrijker zijn dan voorheen werd vermoed... Maar bijvoorbeeld bij de steppenkiekendief hebben we een, een zeer sterke afname geconstateerd uit onze data. We zullen moeten zien in de komende jaren of dat die afname zich doorzet. Maar het ziet er zeer alarmerend uit. Om dit soort conclusies te kunnen trekken moet je heel systematisch te werk gaan. En dat is precies wat hier gebeurt. Vanaf een uur na zonsopgang tot twee uur voor zonsondergang wordt er geteld. Dat is alles bij elkaar een uur of twaalf. Hoofd in de nek in de brandende zon of in de stromende regen. Elk seizoen zijn daar zo'n 60 mensen voor nodig. Rien van Wijk, hij was net al even aan het woord, doet voor een Zwitserse instantie onderzoek naar de hop, dat is ook een trekvogel. Maar nu staat hij twee weken lang dag in, dag uit op de heuvel van Telpost 1. Nou, dit is echt super. Dus ik dacht, boeken, gaan. Twee weken, hoppatee. Qua vogels is er genoeg te zien, maar het zijn ook vooral de ervaringen die je hebt met mensen hier. Je spreekt de taal niet, maar... Je... Je zult nooit honger krijgen hier, bijvoorbeeld. Absoluut nooit. Je krijgt okay. altijd te veel eten. Altijd te veel eten. De lokale gemeenschap profiteert ook mee van die jaarlijkse invasie van vogels en van vogelliefhebbers. Terwijl ik vanaf mijn balkon nog even een paar vogeltjes meepik, staan Najizi Doembatsen en haar dochters Tamriko en Tina. Want ja, zo gaat dat hier: het eten klaar te maken. Het meeste van wat op tafel staat komt uit eigen tuin en keuken. En dat is inclusief de wijn, de kaas en de vodka. Allemaal lokaal geproduceerd, dus super ecologisch. Dat ecotourisme is een van onze belangrijke troeven... om eigenlijk uh, de illegale jacht hier te doen verminderen. Enerzijds genereert het een, een zekere uh, inkomst voor de dorpelingen. En anderzijds zorgt de interactie met toeristen er ook voor dat ze... Uh, meer en meer begrip krijgen voor de appreciatie van roofvogels en natuur in het algemeen door mensen uit andere landen. En we willen echt proberen ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschap beseft hoe uitzonderlijk de natuurwaarden hier zijn, hoe veel ze ermee kunnen doen en dat ze trots zijn op wat ze hebben en proberen de natuurlijke rijkdom hier te beschermen en te behouden. Beter 10 vogels in de lucht dan één dood op de grond. Dat is kort gezegd de boodschap. Maar voorlopig wordt er nog wel stevig gejaagd. Het weer is vandaag nogal somber. De wolken hangen laag. Af en toe een klein beetje regen. Maar als de zon dan even doorkomt, dan stijgen er meteen overal vogels op uit het bos. Die vliegen dan nog laag. Dus binnen schootsafstand van de jagers. Waarvan er hier in de heuvels echt tientallen verstopt zitten. Ja, dat ziet het het is echt laag over, zie je dat? Ja, met zwarte wouwen. Dus blijk. Zwarte wouwen die schieten niet? Zwarte wonen hebben ze niet zo graag, eh, omdat die stinken en eh, ook niet lekker smaken blijkbaar. Dus daar schiet hij niet op. Daar worden ze voor geschoten? Voor, voor consumptie, ja. De meeste dieren zijn niet bepaald rijk en eh, hebben nog wel geen job of eh, niet veel te doen overdag. Maar wat betreft het eten, ze kunnen hier zowat alles groeien in de tuin. Groenten en zo. Maar vlees eh, gaan ze gaan kopen op de markt en dat is eh, relatief duur in vergelijking met andere producten. Ongeveer de helft beweert dat ze een jachtlicentie hebben, wat er dus nodig is om legaal te mogen jagen op zangvogels en op kwartels. Roofvogels vallen daar niet onder en dat weten ze hier wel allemaal ook. Eh, maar er is een totaal gebrek op controle van rangers of van politie. Het is eigenlijk een traditie die dus ze al een, een honderdtal jaar in stand houden. Waar ze nog nooit iets van problemen zien. En hoeveel vogels worden er zo per jaar naar beneden gehaald? Ik heb vorig jaar een, een schatting proberen maken. Op basis van de vogels die ik kon vinden. En ook door jagers te interviewen en te volgen terwijl ze aan het jagen waren. Zoals dat we nu aan het doen zijn. En dat kwam op een 7000 roofvogels in dat seizoen. En dat is ongeveer 1% van de populatie die hier uh, doortrekt. Dat klinkt als niet heel veel. Ja, dat klopt. Het probleem is eigenlijk uh, pas zichtbaar... als je gaat bekijken welke soorten dat worden geschoten. Het percentage van bijvoorbeeld kiekendieven, van grauwe kiekendief... en van steppenkiekendief, komt in de buurt van 5% van wat dat totaal. Dus je kunt zeggen dat voor bepaalde roofvogels de jacht... wel degelijk een serieuze bedreiging is voor uh, het voortbestaan van de soort. Ja, dat is uh, inderdaad zo. Kunnen jullie er iets tegen beginnen, tegen die illegale jacht? Uh, we werken eigenlijk vooral aan educatie, aan promotie van uh, ecotourisme. En uh, op vlak van educatie gaan we langs in lokale schooltjes... waar ze dus, uh, les krijgen door ons uh, dus, uh, educatieteam. Een klas van 25 jongens en meisjes krijgt vandaag les over roofvogels. Dit is deel 2 van de cursus. Maar eerst even kijken of ze hebben onthouden wat ze gisteren hebben gehoord over vogels. What makes a bird different from other animals? Do you remember? Wat is een vogel eigenlijk? <tot> vogel. Yeah. Een beest met veren. Zo. So, and why do they come exactly here? En wat de kinderen aan het eind van deze les vooral moeten vasthouden, is dat ze op een heel bijzondere plek wonen. Er zijn area. There are many birds. So, the question is: what is migration? En wat did they answer? Ja, en ondertussen gaan de tellers onvermoeibaar door met hun werk. Vier lesser-spot en 36 black kite. Eén boer voor Finish. Christopher Wilson en Shirley Ramsey speelden een stuk uh, voor twee luiden... van de 16e-eeuwse Engelse hofluitist John Johnson. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ondanks het regenachtige najaarsweer. Maar vandaag is het fantastisch ja, hier rond het kapitaal. Het, wel het, het is strak blauw. Maar goed, afgelopen week hebben we ook wat regen gehad. Uh, worden er op veel plekken nog talloze vlinders gezien en het regent... Padden, stoelen, meldingen op de Venolijn. Verder roept Zo so van Vogelonderzoek Nederland iedereen op... om de komende dagen uit te kijken naar binnenkomende pimpelmezen. De afgelopen dagen telden vogelonderzoekers... gigantische aantallen wegtrekkende pimpelmezen in het zuiden van Zweden. Zo werden er op één dag een kleine 90.000 geteld. Je, je, je zou het maar moeten staan tellen. Over naar onze Venolijn 035-6711-338. Voor de eerste en laatste lingen van deze week. Door Den Bos Oost. En ik heb in mijn stadstuintje nog nooit een Icarusblauwtje gezien. Maar vandaag landde er zowaar een vrouwtje van het Icarusblauwtje... op mijn pink toen ik even buiten zat. Beertjesluiter sluiters uit Nijmegen. Afgelopen week zag ik de hemelsleutel, herfstassers, bruidsluier... dahlia zelfs nog. En ik heb ook het Roodbosje alweer gehoord. Bertus van der Kolk. Onderweg naar de IVN-tuin in Reden, bij de Carolinehoeve, heel, heel veel paddenstoelen. Onder andere rode koolzwam, bracrussula, porseleinzwam, dikrand tonderzwam en grote sponszwam. Via Oosterhof in Beverenwijk. Vrijdag rijd ik hier op de Sint-Agatendijk. En tot mijn verbazing zie ik hier een eend met hele kleine pulletjes. Nou, dat is toch een mooi lentebericht in de herfst. Vrater Willy Brown is in de beeld. Op het gazon van het Vraterhuis staat het nu ineens vol met de vliegenzwam. De rode paddenstoel met witte stippen. De duivelseieren waren in grote getale te zien, waaruit de grote stinkzwam voortkomt. En ik zag ook nog een laatste, namelijk een vlierstruik. Nog in staan. Leone Villes uit Koude. hallo. De pompoenen zijn rijp. Ik heb twee koolwitjes vandaag nog zien vliegen. En een prachtige vuurjuffer gezien op onze Beukenhaag in de zon. Mijn naam is Piet Tollemans. Ik woon in Nederbeert. En op mijn landgoed, op de Hollander, telde ik 35 Atalanta's. 27 dagbouwogen. 8 bonte zandoogjes. 2 kleine paramoervlinders. 1 gehakkelde Aurelia. 50 rupsen van de dagbouw. en 6 rupsen van de Atalanta. Zo. Ja, dat waren er heel wat bij Piet Tullemans. En laatst waren we nog in zijn gigantische Limburgse tuinreservaat. 15 hectare groot, maar liefst. Ja, daar zit wel wat. En dat verslag is terug te luisteren via vroegevogels.vara.nl. Blijf bellen op de Venolijn 035 671 338.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 In een oude steenfabriek bij Velp in Gelderland is een illegale houseparty aan de gang. Ongeveer 400 mensen zijn op het feest afgekomen en weigeren tot nu toe te vertrekken. Inmiddels is de muziek uitgezet. De politie hoopt dat dat een teken is dat de houseparty snel is afgelopen. Als de bezoekers niet zelf vertrekken, zal de ME ingrijpen. In de Filipijnen is de regering het met de grootste groep van moslimrebellen... eens geworden over het ontwerp voor een vredesregeling. Het akkoord is een doorbraak er moet een einde maken aan 40 jaar van gewapende strijd in het zuiden van het land. Volgens president Aquino zullen de rebellen hun wapens inleveren in ruil voor zelfbestuur. Een definitieve regeling zou dan in 2016 van kracht kunnen worden. En Venezuela heeft de grenzen gesloten vanwege de presidentsverkiezingen vandaag. Het is een van de vele veiligheidsmaatregelen. Er mag ook geen alcohol meer worden verkocht. En er is een tijdelijk verbod op het dragen van vuurwapens.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 Er staat maar weinig wind en de temperatuur komt wederom rond de 14 graden te liggen. Ruim drie minuten over half negen is het tijd voor onze columnist. En dat is... Lies Visgedijk. Actrice Lies Visgedijk is dit jaar onze vaste columnist. Iedere maand horen we van haar, maar uh, door haar drukke acteursbestaan bestaan... Stond, uh, nou, kon ze dus helaas nog niet hier uh, ons live bezoeken op zondag. Maar eindelijk vandaag... Is die blijde dag aangebroken, jee. Want André van Pol en ik, wij zijn voorzitters van de fanclub van jou. Ik weet niet of je dat uh, hebt meegekregen. Oh, wat heerlijk. Ja. Oh, wat, wat is dan <laughs> een ontzettend is, uh, opsteken. is penningmeester en ik ben uh, voorz <laughs> voorzitter. Schiet dan eens op met die website. Met die, uh... oh, ja. Lies, je bent druk met uh, uh, voorbereidingen voor de nieuwe voorstelling van jullie groep. Ja. Bloody, Bloody Mary, toch? Heet ja, ja, ja. Muziektheatergroep Bloody Mary. En uh, we zijn een voorstelling aan het maken over een consuminderende woongroep. Waarin oh, dat het er hard echt... aan toe gaat. Ja, dat is heel toepasselijk. Ja, heel voor toepasselijk. Is heel ecologisch, zijn ze. Ja. En, uh, en de voorstelling heet schraap. En uh, ja, die woongroep heeft het niet makkelijk. Wordt met uitzetting bedreigd. En, uh, en uh, is, ik ben dan de leidster van de woongroep. En ik heb soms het gevoel dat het eigenlijk allemaal echt wel op mijn schouders terechtkomt. Een zware taak. Ja. Hoe en zie dus... je eruit in het stuur? Nou, ik heb, <laughs> ik heb een, uh, ik heb een uh, trui aan. Die is ongeveer net zo groot als de tafel waar we hier aan zitten. En dat is een hele, hele grote tafel. En die trui er zitten allemaal gaten in. En het schijnt een hele oude trui te zijn. En verder een gebreide broek. Dus ik ben helemaal gebreid. Ja, het is een heel mooi plaatje, Daar kan ik je verzekeren. Wanneer gaan jullie? Jullie gaan binnenkort beginnen met try ja, ja, ja, We gaan uh, deze week in Wormer gaan we de voorstelling afmonteren in het dorpshuis en dan gaan we. Uh, noem, je uh, ook, noem je dat ook? afmonteren van een stuk? Ja, dat klinkt ook heel professioneel. Ja, de monta ja, montageweek. Wat grappig. Ja, dan, uh, dan zit je voor het eerst in het theater en dan komt iedereen bij elkaar en, dan, uh, en vanaf eind oktober uh, spelen. Ja, 26 land. oktober. <tankt> Oké, okay, we houden ja, het in de gaten. Ja, leuk. Uh, column doen. Ja, graag. Okay. Hier is Lies Visschendijk. Als ik een haas was, dan zou ik onmiddellijk overspannen worden. Zo erg dat ik in een kuuroord zou moeten herstellen... met muziektherapie, massages en een potvalium. Na de warme lunch een krantje en een dutje... en om acht uur gaat de elektrische deken vastaan. Heerlijk. Dat zou ik alle hazen van Nederland en omstreken zo gunnen. Een haas is altijd bang. Nooit slaapt hij eens lekker een nacht door... of geniet hij van een mooie zonsondergang... Terecht trouwens, want anders was hij dood. Zeker nu het jachtseizoen bijna is geopend. Sommige dieren zijn niet voor het geluk in de wieg gelegd. Een hazenjong wordt geboren in een kuiltje in het gras. Hij ruikt naar niks. Anders wordt hij binnen een half uur opgegeten... door zo ongeveer iedereen die vlees eet. Buizerts, vossen of een fanatieke Jack Russell. Erg gezellig is het niet in het ouderlijk huis. Moeder gaat er meteen vandoor. Niks geen babykamer met zacht pluishaar... of warme dutjes tegen elkaar aan... Na een paar uur kruipen de broertjes en zusjes ieder alleen in een eigen kuiltje. Even voor de duidelijkheid, we hebben het hier over februari. Zonder dak. In de regen, in de hagel, in een zuidwesterstorm. Dat is best pittig als je zo groot bent als een mandarijntje. S'avonds verzamelt iedereen zich weer op de oude plek... al waar moeder vlug, vlug, vlug de jongen eventjes zoogt. Niks geen quality time met je ouders. Je vader heeft nog nooit van jou gehoord... en je moeder is na nou nog geen maand te bang om ooit nog terug te komen... En zo zoekt iedereen het zelf maar uit. De hazenpuber schakelt definitief over op grassen en kruiden. Meestal wordt het niks. Van de tien hazenkinderen overleeft er maar één het eerste lange ellendige jaar. Het oversteken van de maaimachine, het oversteken van de provinciale weg... of de koude Nederlandse winter wordt ze fataal. Als je ooit een haas ziet, verbaas je er dan over hoe ongelooflijk snel hij is. Hij rent bijna sneller dan wij kunnen kijken... en hij zicht zacht met scherpe hoeken voor je uit. Als een jager op een haas schiet, dan mikt hij ervoor... zodat het beest als het ware in de kogel rent. Elk jaar zijn er een beetje minder hazen in Nederland. Zonde. Als je net zoals ik ook van hazen houdt... dan zou je natuurlijk je enorm druk kunnen maken over de jacht. Maar dat heeft niet zoveel zin, denk ik. Weet je waar je onze bange broeder veel meer mee helpt? Eet wat vaker biologisch. Dat is voor de boeren ook veel leuker. Landbouwgif is niet goed voor een boer en ook niet voor een haas. Net zoals vrachtwagens met kunstmest... En net zoals 600 voetbalvelden naast elkaar waarop alleen maar bijvoorbeeld aardappelen staan. Op, zat, op dat soort voetbalvelden zijn geen bijen, geen vlinders, geen muizen, geen vogels en geen hazen. Zolang wij per se bodemprijzen willen betalen voor ons eten, heeft die boer weinig keus. Hazen eten ons eten op, dus ze kunnen van oudsher op weinig sympathie rekenen. Maar ze smaken helaas ook zo lekker, hè? Rode kool erbij, aardappelpuree, spruitjes... Soms breed je dan net je laatste goede kies. Omdat je net iets laat een bolletje hagel uit je mond vist. Neemt die zielenpiet toch nog fraak. Een Franse hofdans uit het divertissement in groot van de Spaanse componist Vicente Martín y Soler. Ja, en wij, wij, wij zaten maar half mee te luisteren naar de muziek... want wij verloren ons helemaal in complimenten aan Lies. Want, uh, we waren allemaal ja, laag aan haar voeten. Ja, we zijn helemaal fan van Lies. Um... Je kunt ook nog bij de fanclub, als je wilt. Oh, nou, ik zal eens naar de website gaan. <laughs> aan het begin van de uitzending probeerden Janine en ik even buiten te schatten... hoeveel van de bladeren van de beukje aan de overkant nou uh, verkleurd zijn. Ja, dat bleek lastiger uh, dan de Dat is dus. heel lastig. Wij bakten er weinig van. Maar Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit... die weet precies te vertellen hoe je dat doet. Want... Uh, daar heeft hij een systeem voor. En op basis van gegevens van de universiteit... Um, kan hij een, een, een verwachting maken van hoe sterk en hoe snel de bladeren zullen verkleuren. Een soort weersverwachting voor bladeren, zeg maar. Henny Radstaak loopt met Mr. Venolijn Arnold van Vliet... door het arboretum in Wageningen. Hier liggen ook de kastanjes uh, onder de boom. Ja, herfst. Ja, dit is echt, uh, hier heb je echt een herfstgevoel met al die uh, paardenkastanjes om je heen. Ah. Ja, dat is ook een van de bomen die als eerste beginnen met het verkleuren van de bladeren. En ook alweer valt. We staan op een plek waar vier van de boomsoorten, die hebben we hier bij elkaar, hè, waar jij uh, gegevens over zoekt. Ja, binnen Natuurkelanden kijken we naar bladverkleuring van de, de paardenkastanje, de berk, de eik, de zomereik, de winterijk en de Amerikaanse eik. Maar vooral de zomereik en de beuk. En wij willen graag weten van wanneer komt dat groeiseizoen eigenlijk ten einde. En daarvoor moet je weten van wanneer beginnen die bladeren te verkleuren en wanneer vallen ze eraf. Waarom wil je dat weten? Nou, heel belangrijk voor, als we kijken naar even wereldwijd, van hoeveel plantmateriaal wordt er nou per jaar geproduceerd. Uh, dan is dat afhankelijk van de lengte van dat groeiseizoen. Uh, en dat wordt bepaald natuurlijk wanneer de bladeren aan de bomen komen, maar ook wanneer ze weer afvallen. En vooral dat laatste, dat is heel moeilijk te bepalen over het algemeen. Veel moeilijker dan eerst de eerste bladeren aan de bomen. Maar het bepaalt wel van hoeveel uh, vocht zit in de grond... Uh, hoe gevoelig zijn bomen voor nachtvoorschade, voor uh, windschade in het najaar. Dus allemaal factoren waarom we dat graag willen weten. Je hebt de waarnemingen vergeleken hè, over een hele lange periode terug... zodat je nu een soort verwachting kunt maken. Ja, een herfstverwachting. Waar is die op gebaseerd? Nou, Eigenlijk hebben we gegevens vanaf 1868, toen meneer Staring er al mee begon... toen de gebroeders Bos eind 1800. Van de Bosatlas? Uh, van de Bosatlas en vanaf 1940-1968. Maar vooral ook van onze waarnemers vanaf uh, 2001 dat we met de natuurkalender begonnen. hebben We allemaal uh, op een grote hoop gegooid en gekeken van... kunnen wij nou verklaren waarom iets op een bepaald moment gebeurt? Nou, en voor die herfst zien we dat vooral die temperatuur in september... een hele belangrijke rol speelt. Hoe warmer het is in september, hoe later die bladeren uh, verkleuren... en ook van de boom vallen. Want vertel eens, hoe werkt dat precies? Nou, wat er gebeurt is, uh, op een gegeven moment gaat die temperatuur uh, omlaag... en wordt die daglengte korter. En beide processen zorgen ervoor dat er uh, minder auxine wordt aangemaakt. Dat is een planthormoon. En die zorgt ervoor dat er geen kurklaagje gevormd wordt tussen het blad en de tak. Nou, als er, en als je minder auxine hebt, dus meer uh, uh, kurklaagvorming, ja, dan kunnen er geen voedselstoffen uh, en water meer naar dat blad toe. En dan wordt er minder bladgroen aangemaakt. En gaan die rode en gele kleuren die ook in het blad zitten gaan domineren. En op een gegeven moment valt het blad van uh, de bomen. Zoals bij deze paardenkastanje, hoewel, er ligt wel wat onder. Maar als je zo naar boven kijkt, of naar de bladeren, dan zit er toch nog heel veel groens aan. Ja, deze wel. Daar komt de tak naar beneden. Het <laughs> <Erop>. herfst. <laughs> uh, nee, maar wat, je, wat we verwachten is dat rond vandaag... Uh, de paardenkastanjes ongeveer voor de helft verkleurd zullen zijn. gemiddeld genomen over het hele land. Uh, dus dat de helft van alle paardenkastanjes uh, voor de helft verkleurd zijn. Dat is ongeveer de maat dan. Uh, het kan mogelijk zijn dat het al op een aantal plekken wat sneller is. Omdat we in 23 september hebben we de eerste nachtvorst gehad in veel delen van het land. En je ziet dat dan dat proces van bladverkleuring op gang komt. Er wordt dat kurklaagje gevormd. En dat kan de boel wat versnellen. Maar we verwachten zo nu, ja, tussen nu en twee weken... dat ja, veel van die paardenkastanjes ook al helemaal verkleurd zijn. Uh, ja, en dan tegen het eind van oktober... Rond 26 oktober, 27 oktober zullen ook de, de helft van de eerste eiken en de eerste beuken ook voor de helft verkleurd zijn. Ja, dat zijn momenten die jij verzamelt voor, voor de natuurkalender. Het moment waarop een boom voor de helft verkleurd is, de bladeren dan. Op het moment waarop ze allemaal bruin zijn, of geel of rood. En het moment dat die boom helemaal kaal is dat alle bladeren eraf zijn. Ja, dat zijn eigenlijk de drie fenofasen uh, zoals we dat noemen. De, de drie stadia die we mensen vragen om door te geven. En we weten dat mensen er heel veel moeite mee hebben om dat te noteren. Want ga maar eens voor een gekleurde boom staan... en geef maar eens een schatting van welk procent van, die boom, van het ja. blad is nou verkleurd. Lastig? Ja, maar we willen ook niet meer dan een schatting. We vragen niet meer. Heb je een tip? Ja, een tip is gewoon neem tien plekken op een boom, willekeurig. Drie bovenin, drie middenin en vier onderin. En neem tien blaadjes bij elkaar, gewoon op zicht... en kijk hoeveel er verkleurd zijn. Tel het van die tien plekken op en je hebt het percentage. En als je dat maar zegt twee, drie keer per week doet en je schrijft dat op... Eh, dan heb je vanzelf van wanneer je ongeveer die 50% bereikt hebt of die 100%. Oké, okay, zullen we eens even de proef op de som nemen dan? Deze paardenkastanje bijvoorbeeld dat is weer een andere. Deze is ook heel erg groen nog. Nou, eens even een kleine schatting maken. Ja. Ik nou, zeg... Neem tien bladeren. Tien bladeren. Ik zeg 30%. Ja, ik zou hem ietsje lager schatten. Een kwart. Ik zou hem 20% schatten. Ja, 20? 20, 30%. Mensen moeten zich daar niet door laten afschrikken dat dat moeilijk te schatten is. Geef me gewoon een schatting. Als maar genoeg mensen dat doen, dan kunnen we daar een heel goed beeld van krijgen. Hoe kunnen mensen meedoen? Het is eigenlijk heel simpel. Je kiest een boom in je tuin, in je straat of onderweg van je werk naar je huis of naar school, wat dan ook. En een paar keer per week kijk je, maak je even een snelle schatting van hoeveel procent van de bladeren is verkleurd bijvoorbeeld op 10 plekken in zo'n boom te kijken, schrijf die even op. En zodra je die 50% verkleuring hebt, dus de helft, of 100%, of de boom helemaal kaal is, geef je dat op natuurkalender.nl door. Zodat wij dat van zoveel mogelijk plekken hopelijk in het land krijgen. En dat we een beter beeld kunnen schetsen van hoe die bladverkleuring verloopt. Wij zitten hier samen naar die beuk te kijken aan de overkant. Ja, we zijn er, nog steeds, we zijn er niet uit. nog steeds niet over uit, hè? Nee, maar wilt u nou zelf meedoen aan het fenologisch onderzoek naar bladverkleuring? En bent u er bedrevener in dan ik? Uh, dan kunt u ook op onze site terecht hè, voor alle informatie daarover. vroegevogels.vara.nl Muziek was dit uitgevoerd op kasteel Amerongen. Het rondo uit de Sonate voor Twee Fluiten in C. Groot... van de Duitse componist Hofmeister. Wie is de grootste viespeuk van Nederland? Een maand lang kon u stemmen op de vieze 50. Een verkiezing met daarin industriebaronnen, politici, wetenschappers... en zelfs bankiers. U kon bepalen wie de grootste vervuiler is van ons land. De jury bestaat onder andere uit de Milieuorganisatie Wise, milieu Wise... Greenpeace, Actiefonds, X-I en mijzelf Jij zat in de jury, mijn oom. In val zat in de jury. Straks maken we bekend wie de winnaar is. Uh, of beter gezegd, de verliezer. Twee juryleden zijn hier. Peer de Rijk en Rosalie Smit. Peer van Wise en Rosalie Smit van X-I. X-I, Rosalie, wat, uh, wat is het ook alweer? X-I is een particulier actiefonds dat sociale bewegingen... en met name sociaal-politieke bewegingen wereldwijd uh, ondersteunt. Financieel? Ja, absoluut. Okay. Uh, Peer, uh, jij nog even in twee zinnen. Waarom de vieze 50? Nou, omdat we uh, de mensen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor vervuiling... Uh, aan willen spreken op hun gedrag... en hopen dat ze mede door deze verkiezing een beetje ander gedrag gaan vertonen. Dus we willen ze een duwtje in de goede richting geven. Het is ja. niet een bloedserieuze verkiezing, toch? O, nee, er zit veel knipoog natuurlijk in. Ik bedoel, dat, die lijst, de, de, de intentie is serieus. Het zijn mensen die heel, vloed, heel veel invloed kunnen hebben op, uh, op milieu, op duurzaamheid... Uh, nou, wij vinden dat ze daar stappen in moeten en kunnen zetten. En daar willen ze een beetje toe uh, prikkelen. Want ja. er staan ook mensen op die uh, belangrijk zijn en invloedrijk... maar deels eigenlijk ook wel wat duurzaams doen of proberen. En uh, anderzijds uh, vindt vind, vind de jury uh, dat beter kunnen en uh, beter moeten doen. Ja, kijk, dit zijn mensen die op positie zitten waar ze heel veel uh, uit kunnen maken. Ze dus, uh, investeren heel veel geld of zijn uh, belangrijk in de politiek. En natuurlijk zitten een aantal mensen bij die echt hun best doen... En wij denken alleen, ja, dat kan wel veel beter. En dat, uh, daar willen ze heel nadrukkelijk op aanspreken. Nou, laten we beginnen bij de nummer 50 in de, in de vieze top 50. Wie is, wie is het laatste geworden? Je, je swiped even over je, over je iPad. Ja, ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd. Dat is Theo Bruinings. Uh, dat is de directeur van Ballas Nederland, een grote bouwer in Nederland. Een uh, ja, betonstorten, asfaltstorter... Uh, ja, die is uh, op nummer 50 geëindigd. Ja, nou ja en, en als je dan uh, be be be bouwer bent uh, en asfaltstorter... kan dat dan ook heel veel uh, groener en duurzamer? Ja. Of is die het gewoon geworden omdat hij daar de baas van is? Nee je, kan ja, ja. nee, je kan binnen bouwbedrijven natuurlijk uh, uh, genuanceerd op een andere manier ook te werk gaan. Dat bedoel, daar kan je allerlei keuzes nog in maken. Uiteindelijk is het inderdaad wel de vraag of je in Nederland uh, steeds meer wegen moet willen bouwen, überhaupt. Ik vind dat daar terecht discussie over kan ontstaan. Maar ook binnen bouwbedrijven zie je wel verschillen in hoe ze hun best doen om uh, te, te verduurzamen. En meneer Bruin, u doet niet genoeg zijn best? Nee, nou ja, hij staat wel op de laatste plaats van deze verkiezing. Maar het is wel een voorbeeld van een bouwbedrijf waarvan wij denken dat hij echt nog veel meer zou kunnen doen. Ja, ja Maar goed, van de alle vijftig is er het minst op hem gestemd. Ja. Um, even naar de top vijf. Uh, uh, top top uh, Rosalie, um, maak jij de. Nummer? jij Erik Zwart, nummer vijf. <laughs> nummer vijf. Nummer vijf, nummer vijf. Nummer vijf is Joop Paradijs, hoofdredacteur van De Telegraaf. U allen wel bekend, neem ik aan. Ja, maar wat. Hoe kan hij duurzaamheid, dat, dat, dat zie ik even niet... En... Nou, daar zit in zin een mooie knipoog in. Uh, hij is natuurlijk niet op de lijst gekomen omdat de Telegraaf uh, bekend staat als een bedrijf dat zelf bijvoorbeeld veel vervuilt. Maar wel als een nee. bedrijf dat graag uh, schopt tegen organisaties die opkomen voor belangen van natuur, milieu, noem maar op. Okay. En zoals de Telegraaf, dat met een, uh, vaak ook wel met een knipoog, maar toch ook wel Weet heel... je dat de pro-130 kilometer hard rijden. Precies, dat lekker idee. scheuren, ja. lekker bouwen, niet zeuren, lekker, lekker doorpakken. Lekker scheuren, lekker bouwen, ja. mooi gezegd. Ja, ja, ja. ja hè? Nee, ik zou best... volgens mij is het hartstikke leuk ook bij de Telegraaf, hoor. Die okay. Vijf. Gaan, we nummer naar vijf. Gaan we naar nummer vier. Ja, nummer vier, dat is een... Uh, uh, begrijp ik ook bij jullie goed bekend... Gerard van Balsvoort. Hij is het Nederlands vertegenwoordiger voor de visserij... en ook Europees erg belangrijk. En hij is iemand die wij heel erg blij zijn... dat hij op nummer vier is gekomen omdat het echt zo'n voorbeeld is van iemand die vaak een beetje in de luwte opereert. Jarenlang ook topambtenaar geweest is in Nederland. Maar die wel ontzettend invloedrijk is voor de visserij. En recent bijvoorbeeld heeft hij zich ook publiekelijk uitgesproken... over een nieuw verdrag tussen de EU en Mauritanië. En hij heeft daarin eigenlijk geprobeerd te betogen... dat het helemaal niet zo erg is dat er wordt gevist voor die kust. Want de ja. mensen in Mauritanië ja. dat zijn nog vis die vissen. Vis nou, nummer drie, dat is jouw nieuwe beste vriend, Benno. Ja, toe maar. Ja, wat, ga, ga, ga, ga je gang. Dick Benschop inderdaad. Ja, Shell. u alle ook bekend. Shell. En nou ja, zoals jullie deze week hebben gehoord... heeft Shell de rechtszaak tegen Greenpeace verloren. Dus uh, altijd goed om ook uh, dat weer even te noemen. Ja, Dick is een oude bekende. Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. En Shell is natuurlijk met Nigeria, ja. maar ook nu met de Noordpool. We absoluut goed. We hebben vrijdag de special daarover Precies, gehad. Precies, dus ik ben blij nee, dat nee, hij op die staat. Nee, zat in Nigeria, vandaar dat ja, kan We alweer. gaan even stapje zetten. Uh, nummer twee... Ja, Melanie. Ja, ja. Het is in die zin mooi om te zien dat er maar twee vrouwen in de top 50 zitten. Dat zegt toch iets over wie de echte viespeuken zijn. Maar Melanie staat op twee. En dat heeft natuurlijk te maken met het beleid van de afgelopen jaren van dit kabinet. Voormalig minister om... van verkeer, ja. ja precies, voormalig minister van verkeer. Ja, en nummer één... Wacht ja. even hoor. Ja, ja. ja. ja nummer één... De onbetwiste winnaar bij het publiek ging al dagen aan kop. En uiteindelijk uh, won hij bij het, afsluiten, of bij het sluiten van de stembussen vanmorgen met uh, vele straatlengtes afstand. Jurylid Joris Thijssen van Greenpeace durfde het aan om gisteravond al de speciale, uh, nou best wel gore, wisseltrofee uit te reiken aan de winnaar. Goedenavond. Mijn naam is Joris Thijssen. Ik ben Hallo. Ik ben uh, van uh, de Vieze 50. Ik weet niet of u die kent. Het is een initiatief van Vroege Vogels en Joop.nl en ja. Greenpeace en Wise. En het publiek heeft u uitgekozen als uh, de winnaar van de vieze vijftig uh, verkiezingen. Dat een bijzonder publiek zijn geweest. Nou ja, het is toch het publiek die natuur warmhart warm hart voordraagt. Al wat, althans, een deel van het publiek wat, wat, wat, wat op een bepaalde manier natuur warm hart voordraagt. Maar ik wil hem u graag aanbieden. Jo zet u maar naast de auto. We gaan naast de auto? Ja. Neemt u hem mee? Het is een ja, ja. wisselbokaal. Ik, in Wij, het algemeen, uh... ik heb ook van dit soort bekers thuis. Ja. Maar dat heb ik gewonnen omdat mijn paarden geweldige resultaten boeken. Nou, gefeliciteerd. <laughs> dus uh, dit is wel een toevallige <laughs> u u combinatie. Weet, u weet wat het is om een winnaar te zijn. Ja, <laughs> dat weet, ik weet wat het is om een winnaar te zijn. Ja, <laughs> dus mijn paarden weten wat het, zijn, wat het is om een winnaar te zijn. Nou ja, okay. weet natuurlijk... Hè, ook ieder jaar is het de verkiezingen van de duurzame top 100 van Trouw. Ja. En ik weet niet precies wat u na deze carrière gaat doen. Maar ik nou, hoop heel erg dat u... Ik was, uh, ik was niet zo lang geleden. Was ik meen ik, uh, is er een uh, groot onderzoek gedaan door uh, een aantal organisaties... Uh, waar ik... Uh, ik geloof op één na de meest duurzame politicus van het afgelopen jaar was. Dus uh, je kunt zien mensen verschillen van opvatting. Nou, ik ben heel benieuwd of u woensdag als nummer één eruit komt bij de trouw? Ik vermoed van niet. Trouw? Nee, bij trouw, nee, uh, trouw gaat het niet lukken. Iets meer, uh, nee. iets meer bescherming van de Noordzee. Bij trouw, bescherming trouw van gaat de, het niet lukken. Nee, nee. Iets meer bescherming van de ecologische hoofdstuk. Zo zie je waar. Nee. Het is allemaal leuk dat ze het onderzoeken. Ja. Maar we dagen u uit om dan volgend jaar wel in de trouw op 100 te staan. En dan kom ik hem graag ophalen aan de volgende. Aan, okay, aan de, nou, de winnaar van volgend jaar te Zet u hem, zet u hem mooi in de BMW, daar past hij wel in. Uh, uh, een schone BMW is het trouwens. He? Ja, de is Als eerste stap. Volgend jaar een prius. Nou, deze is hartstikke schoon. Ja. Ja, Meneer Breken, het is een, een publieksverkiezing. Eh, wat doet het u dat het publiek u bovenaan zet in de vieze vijfde? Ja, wie staat er nummer twee? En nummer twee, uw collega Schultz. En nummer drie? Dick Benschop van Shell. Kijk aan, nou, wel belangrijke mensen. In een rij van belangrijke mensen, dat is uh, wel indrukwekkend. Ja. We, bedoelen het, we bedoelen het ook vooral als aanmoedigingsprijs. Laten we ja. volgend jaar niet weer de winnaar zijn. En nee, Benschop ook niet weer ik de ik grootste het, nee, Ik zie het ook echt als een aanmoediging. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Okay. En, en bedankt voor de moeite dat u naar dit mooie... Friesland bent gekomen, Twijzal, Twijzal, Heide enzovoort. En u ziet hoe mooi en schoon het hier is. Helemaal ja. dankzij u. Ja, dat kan niet goed, hè, Henk bleken. Wat vies is schoon praten. Ja, vloep, weg was die weer. Uh, de jury heeft zelf ook een nummer 1 betaald, bepaald, hè, Peer? Wie dat? Dat is toch dik Bandschop geworden van Shell. Ja, ja. En die zit er nog even, dus die mag nog wel wat aandacht krijgen. Ja, kijk, politie komen en gaan, maar Benschap zal nog wel even blijven bestaan. Ja. Rosalie Kort, doen we het volgend jaar weer? En moeten Rutte en Samson zich zorgen maken? Want die maken niet nieuwe plannen natuurlijk. Ja, nee, zeker weten. Nou ja, we hopen natuurlijk dat er een preventieve werking vanuit gaat. En dat mensen denken, oh jee, ik wil niet op die lijst komen. Dus laten wij duurzaam beleid gaan maken in Nederland. Precies, laten we geen viesbeuk worden. Dus nee we Volgens mij moeten we dit volgend jaar weer doen. Juist omdat het die knipoog heeft, maar ook echt wel namen... Uh, nou ja, en dat mensen aan de kaak stelt en zegt... joh, kom in actie, hartstikke ja. goed. Maak er wat moois van, met die visserij, met die landbouw. Dus niet alleen maar zo'n blije top 100 van trouw... maar ook, uh, ook de visserij. vrede. Rosalie Smit van Actiefonds X-I... en Peerderijk van Milieuorganisatie Wise. Uh, nou, dan zou ik maar zeggen tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Ja, tot zo. Ja, tot zo. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie, Ajax Utrecht. Maar Ajax houdt de druk, want E. is hier aan de rechterkant. Legt de bal weer voor de goal. PSV, nou. Die ruikt weer een tegenstander, wordt hem al opgevangen. groningen Feyenoord Moet nu gaan schieten als de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen in de hoek. En normaal 5, 20 az Komt er binnengewerkt! Blijf daar op de lijn liggen! En ook Supercup volleyball en wielrennen Parijs Tour. NOS langs de lijn vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.